Volgens de arts hebben ze een darmbacterie opgelopen, maar is er geen verband met de recente uitbraak van de EHEC-bacterie in Duitsland. De hamburgers zijn geleverd door een bedrijf in Noord-Frankrijk, maar waar die het vlees vandaan heeft, wordt nog onderzocht. Dat komt in elk geval niet uit Nederland. Sinds het uitbreken van de EHEC-crisis hebben Nederlandse telers 30 miljoen kilo groenten doorgedraaid. Het waren 13 miljoen kilo komkommers en even zoveel tomaten, zoals becijferd door het productschap tuinbouw.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 De oppositie werkte al langer aan een wet, maar de regeringspartijen en de PVV wilden met een eigen voorstel komen om de werking te beperken tot mensen die zijn afgezwaaid. De oppositie heeft nu met de regeringspartijen en de PVV afgesproken dat de wet ook geldt voor militairen die nog dienen. Achtergrond van de wet is dat de overheid een bijzondere verantwoordelijkheid heeft tegenover veteranen, omdat die vaak onder gevaarlijke omstandigheden hun werk moeten doen. Dan het weer, regen en onweersbuien met in het zuidoosten en oosten kans op hagel- en windstoten. Maxima rond 20 graden. Morgen eerst zon, later bewolking en in de avond opnieuw regen. De temperatuur verandert nauwelijks. Aan de B-verkeersinformatie. Er staat al 40 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4. Den Haag richting Amsterdam verzoekt te Wouden 7 kilometer na een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. Er staat daar ook een file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Zoete Woude 6. Verkeer op weg naar Antwerpen moet rekening houden met lange files rond Antwerpen. Dat heeft te maken met wateroverlast in de Kennedy-tunnel. Op de A27 Gorkum richting Breda is een ongeluk gebeurd. Bij Knoop met Hoijpolder staat 4 kilometer file en de rechterrijstrook is dicht.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 Lokaal tarief. Of kijk op ziggo.nl slash overstapweken. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Jeroen Snel en Elsbeth En Welkom terug bij Dit is de Dag met dit half uur. Een reportage over goed nieuws uit het hoge noorden. En straks gaat oud-Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, Meili Vos, in onze dagelijkse opinierubriek een appeltje schillen. Meili, je bent onderweg naar de studio. Waar wil ja. jij het zo meteen over gaan hebben? Nou, ik wil het weer eens over het pensioenakkoord hebben, maar um, uh, uh, het MKB Nederland heeft daar ook namens onderhandeld. Ik heb geen flauw idee wie dat was. En ik vraag me af of heel veel MKB-bedrijven, dat zijn er nogal wat in Nederland, ook weten. Uh, wat de namen zijn is afgesproken. En daar wil ik met uh, de nieuwe MKB-voorzitter Hans Pies-Heuvel in gesprek. Oké, okay, nou dat gaan we straks doen, maar eerst een reportage. Ja, in het uiterste noorden van ons land, in de Eemshaven bij Delsveil... vindt op dit moment een gigantisch bouwproject plaats. Er worden maar liefst drie energiecentrales gebouwd. Dat is mooi voor Groningen, waar de werkloosheid groot is. En toch valt het een beetje tegen, want er werken maar weinig Noorderlingen op de bouwplaats. De meeste arbeiders komen uit verre orde, zoals Portugal, Polen en Turkije. Maar er lijkt wat verandering in te komen. Er gloort eindelijk serieuze werkgelegenheid voor de Groningers zelf. En dat mede dankzij de aandacht die Radio aan dit probleem besteden. Verslaggever Steven Emmens zet de zaken op een rijtje. Nou ja, je wilt er graag bij horen. Je wilt graag aan de slag. Uh, ik ben nog zeer uh, energiek. Uh, en als je daar aan langskomt, ja, er zijn zoveel die dan uh, uh, daar uh, vanuit buiten zijn gekomen. En ja, ik zit dichtbij, waarom uh, krijg ik die kans niet? Dit is Henk de Vries uit Stadskanaal. Henk woont niet ver van de Eemshaven, waar drie elektriciteitscentrales verrijzen. Het is de grootste bouwput van Europa. Ja, van buitenaf zie je het ook als een mierennest. Maar reken maar dat het gestructureerd is en dat iedereen precies weet wat nu mee bezig is. Ik heb toch wel een indruk uh, gekregen van wat er gaande is. En toen dacht u? Uh, waarom ik niet? Duizenden arbeiders, vooral uit het buitenland, doen er het werk. Maar Henk zit er niet bij. Uh, ja, het begint wel eens te steken, ja. Ja, ook niet omdat ik nou de enige ben. Uh, ja, je ziet dat het, uh, de werkloosheid hier in Noord toch vrij hoog is. En uh, ja, ik, dan, dan steekt het wel, uh, ja, omdat ik ook van mening ben dat ik zeker daar een, uh, een goede functie zou kunnen uitoefenen. Uh, dat ik daar dan uh, wat minder mogelijkheden heb om daar binnen te komen. Henk is 62 en raakte twee jaar geleden werkloos. Hij is een van de velen in Groningen, maar na verhouding de grootste werkloosheid van Nederland heerst. Uh, dat is heel lastig. Ook omdat je hier in het Noorden uh, niet veel grote bedrijven hebt. Dat houdt er zoveel van voor mij dat ik eigenlijk een uh, ja, uh, heel Nederlander zoeken ben. Uh, ook, ja, zou het naar Limburg of naar Maasvlakte uh, moeten, dat zou geen probleem zijn. Alleen ook die gelegenheid moet gegeven worden. Ook daar bord je tegen een uh, probleem aan. Of het, men vindt het te ver weg. Jezelf niet, maar men vindt dat. En wat men niet uitspreekt is natuurlijk uh, de leeftijd. Maar het de regels door kun je dat uh, terugvinden. Maar misschien wordt binnenkort alles wel anders. Want ik tref hem in Koevoorde, waar hij op uitnodiging van het UWV kennis maakt met een groot technisch bedrijf dat mensen zoekt om te werken in de Eemshaven. Vestigingsmanager Geert van der Wal van het UWV is namelijk wat bijzonders van plan. We gaan hier uh, een gesprek aan met, uh, met Imtech over de banen-event die wij in de Eemshaven uh, neerzetten. Het banen-event is bedoeld om uh, vraag en aanbod bij elkaar te brengen om inzichtelijk te maken welke banen allemaal in de Eems-Delta-regio zijn. Uh, Eemshaven, daar hebben we heel veel werk in op dit moment. En in de Eemsdelta, met alle industrie die we daaromheen hebben, hebben we ook heel veel uh, vraag naar uh, arbeidskrachten. Een barenbeurs in de Eemshaven. Klinkt gewoner dan het is. Want dat die morgen plaatsvindt, heeft alles te maken met de berichtgeving van Radio 1 begin dit jaar. Toen spraken wij onze verbazing uit over de duizenden buitenlanders die in de Eemshaven bezig zijn drie nieuwe centrales te bouwen. Hebben we daar niet werkzoekende Groningers voor? Niet alleen wij waren verbaasd, ook de FNV was dat. Nou, wij zijn in de kantines geweest. We hebben daar voornamelijk Portugese, Polen uh, en uh, Turken uh, tegengekomen. Ik begrijp dat ongeveer 30% Pool, 30% Turk, 30% uh, Portugees is. En het restje is dan Nederlands en, uh, en Duits. Hè. Dus ja, daar verbaas ik mij uh, zelf uiteraard ook over. Want ja, we hadden toch uh, gehoopt dat zo'n bouwproject ook goede uh, stimulans voor uh, de werkgelegenheid in het noorden uh, zou worden. Ook bij de bouw, dus niet alleen als het klaar is en daarna de bedrijfheid uh, zijn gang uh, gaat. Nou, uh, de werkelijkheid is op dit moment een andere. Geert van der Wal, manager van UWV Delfzijl, legde destijds uit dat buitenlandse arbeid aantrekkelijker was voor de opdrachtgevers. En dan hoor je natuurlijk van, ja, ze hebben een vaste ploeg en uh, daar zit een bepaalde mentaliteit in... En uh, die, die verwachten ze dan ook gelijk van de, van de Nederlanders. Ze zeuren niet dat ze een paar uur moeten overwerken. Ik denk, sterker nog, ik denk dat ze heel graag willen overwerken. Want het alternatief is dat ze op een, op een kamertje ergens zitten... te wachten tot, ze, tot de volgende dag is dat ze weer verder kunnen. En Van der Waal legde uit dat het voor hem als werkbedrijf heel moeilijk was... om mensen op te leiden voor werk in de Eemshaven omdat hij in de warboel van aannemers en onderaannemers niet goed kon zien wie hij voor welk bedrijf moest mobiliseren. Vaak zie je dat pas heel laat bekend is wie de onderaannemer is of dat contacten pas heel laat tot stand kunnen komen. En dan is het al te laat om om te scholen. De reportage over het feit dat er op de 5.000 arbeiders misschien maar 100 noordelingen met kruiwagens te schouwen zorgde voor veel ophef in de noordelijke media. De verbazing uh, uh, zeg maar over de vele buitenlanders... Die, die werd in feite nog verder, uh, verder vergroot. Uh, werd in, de, in de krant werd dat en op, uh, op de regionale radio werd dat, uh, werd dat vergroot. Ook RWE Essent voelde zich aangesproken, vertelt woordvoerder Digista. Nou, Wij hebben natuurlijk die signaal ook opgepikt. Er waren twee problemen. Het eerste was, wij zijn als RWE niet direct de werkgever. Het tweede is, dat er zijn gewoon weinig vaklieden in Noord-Groningen. Het komt omdat er a, uh, weinig mensen wonen... en b, maar dat is misschien nog wel belangrijker... Uh, er zijn gewoon überhaupt in Nederland moeilijk vaklieden te vinden. 20.000 werkloze Groningers. Nou ja, als mensen zich gekwalificeerd zijn om, om, dat, uh, om dat iets te kunnen voor ons... dan zijn ze van harte welkom. Alleen, ja, ze moeten natuurlijk wel gekwalificeerd zijn... Maar ondanks dit probleem besloten RWE en het werkbedrijf UWV in Delfzijl... de handen ineen te slaan. Het eerste resultaat is een grootschalige banenmarkt. Morgen op het terrein van de nieuwe centrale in Eemshaven. We verwachten daar een paar duizend mensen. En daar zijn dus, ja, het is gewoon een banenmarkt in een grote tent. Die staat bij ons op het RWE-terrein. We hebben gezegd, nou, wij organiseren dat wel. En daar zijn ongeveer 500 vacatures zijn daar. Niet alleen van ons, maar ook van bedrijven in de buurt. Met nu en Imtech en noem maar op. En misschien nog wel belangrijker, de energiegigant heeft aan het werkbedrijf UWV beloofd... werk dat nog komen gaat in een vroeg stadium aan te geven. Wij hebben nu regelmatig overleg met, met het UWV. En inderdaad gewoon zeggen ook van hoe zit de planning in elkaar. Wat voor soort mensen heb je nodig. En niet volgende week, maar ook over een tijd. Als je ongeveer ziet hoe nou de bouwactiviteiten zijn... Dan kun je in een later stadium zeggen... nou tegen die tijd hebben we ongeveer dit nodig en ongeveer dat nodig. En daarmee geeft RWE het werkbedrijf de kans... mensen op te leiden voor werk in de grootste bouwpot van Europa... als ze voor het werk nog niet de juiste diploma's hebben. We zijn nu serieus met elkaar aan het verkennen wat de mogelijkheden zijn... En uh, samen kijken van hoe krijgen we de regionale mensen, hoe krijgen die er ook goed een, uh, goed een kans. En zo kan het dus gebeuren dat Geert van der Wal van het UWV de laatste details doorneemt met intech-directeur Henk Lier over dienstrol op de Warenbeurs. Maar voorafgaand aan het event hebben we nog een symposium op de 16e. Daar wil ik u sowieso ook voor uitnodigen. Henk Lier, directeur van Imtech Noord. Um, hoeveel banen gaat het om voor de Eemse haven? In algemene zin voor, uh, voor de Noord-Oostregio, uh, Inclusief alles wat we daar doen, uh, heb je toch al gauw over een uh, 40 vacatures. En hoeveel zouden we daarvan in Eemse haven dan het werk kunnen? Nou, ik denk een 5 tot 10 daarvan. 10 banen heeft Integ weg te geven. Zit er ook iets bij voor de 62-jarige Henk de Vries uit Stadskanaal... die al meer dan twee jaar naar werk zoekt... en tot nu toe met lege handen staat... vlak naast de grootste bouwput van Europa. De projectleider is een van de key-functies in ons bedrijf. En uh, op zich hebben we daar uh, over het algemeen vacatures in. Uh, op dit moment ook. Ik heb het CV van Henk de Vries niet gezien, wel zijn kaartje. Daar staat ook projectleider. Dus ik nodig hem van harte uit om, om daar eens over te komen praten. 500 banen zijn er morgen te vergeven aan mensen zoals Henk de Vries. Een van de vele Groningers die om werk verlegen zitten. Moeten ze nog bang zijn voor concurrentie uit Polen of Portugal? Of zijn die functies nu eens echt voor mensen uit de regio bestemd? Dit is echt voor hen bestemd. Alle deelnemers die er staan, die nemen vacatures mee... voor de bezoekers die op het baan-event komen. Die hebben zich er dus aan verplicht dat als er een goede match is... dat ze dan ook de mensen die komen ook echt aannemen. Zij zijn hier op zoek naar, naar mensen hier uit de omgeving. Ze willen daar graag goede mensen aanhalen voor hun, uh, hun banen. Geert van der Wal van het UWV in Delfzeil is klaar met het werkbezoek aan Intech. Imtech is een van de bedrijven die morgen banen aanbieden aan Noordelingen... op een speciale werkbeurs voor de Eemshaven. Werkzoekende Henk de Vries, die zich alvast mocht presenteren... verlaat het pand in een montere stemming. Nou, met toch maar enige hoop. Uh, het is duidelijk aangegeven dat er behoefte is aan uh, mensen met robotik. robotiek... Nou, de afspraak is eigenlijk al gemaakt op de venst komende vrijdag. Daar hebben we het na het gesprek. En intern zal momenteel het neergelegd worden. En bekeken worden of er vrijdag mogelijkheden zijn. Dus u heeft een beetje een voorsprong? Bij deze heb ik een voorsprong. <laughs> Wat daar gaat, daar ben ik toch erg gelukkig mee. Henk de Vries in gesprek met verslaggever Steven Emmens. Meegeluisterd heeft Tweede Kamerlid Tjeerd van Dekken van de Partij van de Arbeid. Goedemiddag. Heel goedemiddag. Jij bent zelf ook Groninger en zeer begaan natuurlijk met de werkgelegenheid in, in uw provincie. Ja. Wat denkt u? Gaat deze Henk de Vries morgen een baan aangeboden krijgen? Ik hoop het echt van ganse harte en ik hoop ook dat er meer Groningers en Noordelingen aan de slag kunnen op bijvoorbeeld de bouwputten in de Eemshaven dan wel elders in de provincie, dan wel in Noord-Nederland. Uh, wat ik mooi vind is dat die banenmarkt er is en dat er ook uh, een aanbod is. Ik uh, denk nog een half halfjaartje geleden uh, leek dat er niet op. Ja. Het, is, uh, he, het is FNV geweest, maar ook Partij van de Arbeid... trouwens ook uh, Socialistische Partij die zich daar stevig tegenaan hebben bemoeid. En de media dus, hè, die natuurlijk naar buiten brachten... dat er zo weinig Groningers uh, werkzaam waren in de Eemhaven. Precies, ik wou ook zeggen. En vooral ook uh, media, regionaal, maar ook landelijk. Hè, jullie ook bij Radio 1 uh, die heel duidelijk hebben gemaakt... wat nou exact de situatie was. Uh, en dat heeft zich geopenbaard. En door, mede door die maatschappelijke druk denk ik dat uh, dat banen aanbod is gecreëerd. Ja, nu is Henk de Vries uh, 62 jaar. Uh, is dat sowieso niet een beetje te oud? Nou, als, als, als, als de man fit is, uh, hij heeft zijn kwaliteiten... Uh, en uh, hij zou nog kennis kunnen overbrengen op bijvoorbeeld jongere uh, werknemers... Ik denk ik dat zo'n man ontzettend van waarde is. Ja, ja. Nu is het toch een hard gelach, hè. Uh, want je kan je afvragen: zijn we niet te laat met zo'n banenbeurs? Uh, 90% van de banen die daar nu al vergeven zijn, worden ingevuld door Polen, Turken en Portugezen. Ja. Uh, zijn we niet te laat? Nou, ik heb heel, heel veel zure reacties gehad van Groningen. Trouwens, ook, ook, ook, ook mensen die, die anoniem wilden uh, reageren op mij en op alles wat ik daarover heb gezegd, ja. omdat, ze, omdat ze simpelweg boos waren of teleurgesteld. En ja, ik, ik, ik vind echt dat bij. bij bij, uh, bij, bij dergelijke grote bouwprojecten... je onmiddellijk moet kijken naar het regionaal belang. Dus laat dat nou de les voor de zeer nabije toekomst uh, zijn. Spreek bijvoorbeeld uh, quota af uh, met gemeentes of provincies... en, en, en probeer uh, dat op de goede manier te regelen. Ik geloof ook trouwens dat dat sprake van zou zijn... Uh, in relatie uh, tot gemeente Eemsmond. Dat was wat ik hoorde gisteren. Dus dat zou wel heel mooi zijn als ze zegt... Nou, een bepaald percentage werkloze Groningers moet aan de slag ja, op dat... Uh, ja. Toch zegt uh, Dick daar u niet uh, onbekend, van uh, RWE-essent... van ja, ja. Uh, we, er zijn gewoon geen vaklieden in Groningen uh, niet eens in Nederland. Klopt nou, dat, Nou, u? waar het om gaat, ik, ik, ik denk dat het wel zijn. En, en als het gaat om specialistisch werk, moet je kijken of je kunt omscholen. En uh, dat is vaak een financieringskwestie. Dus mocht, mocht het gesprek tussen uh, RWE en UWV en anderen uh, voortgaan... dan zou ik ook willen pleiten voor, de, uh, voor, de, voor, voor, voor vormen van omscholing... zodat dat specialistisch hm. werk eventueel wel... Ja, kunnen worden t, Tot slot, als men dan gaat samenwerken met Polen en Portugezen... die bijvoorbeeld veel meer overwerken... omdat ze s'avonds toch niks anders te doen hebben dan op een kamertje zitten... gaat dat werken, die, die twee mentaliteiten naast elkaar? Ik denk van wel. Ik denk dat je geen discussie moet hebben over de vraag... Uh, wat het arbeidsethos van de gemiddelde Nederlander is. Want dat zou uh, doen uh, geloven alsof men uh, nonchalant en lui zou zijn. Integendeel. Volgens mij gaat het erom dat men goed communiceert... en goede werkafspraken maakt. Dus dat, dat, daar maakt me eigenlijk helemaal niet geen zorgen om. En dat geldt dan zeker voor de Groningers. <laughs> <laughs> ja. Ja. ja vooral de grunningers ja. oké okay. Tier van Dekker van de P van zeer bedankt voor uw reactie u ook dag. Ashes of a known life, let's catch this newborn flame. Hold it close and never let it die. Joanna van John Allen. Wie schildert vandaag ons appeltje? Vandaag Meili Vos, ZZP'er en lid van MKB Nederland, Meiley. Nou, dat weet ik niet. Volgens mij niet. Uh, maar het kan zijn, omdat ik ook voor een MKB-bedrijfje werk... Orange Gas, en misschien zijn die wel verplicht... of de een of andere manier okay. lid van MKB. Ja. ja. Je hebt in ieder geval een appeltje te schillen met MKB in Nederland. Ja. En waarom? Nou ja, het zal niemand ontgaan zijn. Er is nu iets van een pensioenakkoord. En daar wordt heel veel over gezegd. Je kunt ervoor of tegen Is het nou slecht voor je of niet? Maar het grappige is... Uh, aan het pensioenakkoord hebben ook... Um, de 99% bedrijven in Nederland mee, mee onderhandeld. en MKB. Maar ik zou echt niet weten wie dat namens MKB Nederland... of überhaupt namens de kleine ondernemers heeft gedaan. Ja, je vindt dat ze een beetje te onzichtbaar zijn geweest. Onzichtbaar, maar goed, mijn grote probleem met dit type polderoverleg is... dat het hartstikke ondemocratisch is. Um, namens mij, namens mij als zelfstandig... of namens mij als werknemer bij een MKB-bedrijf... namens mij als weet ik veel wat, wordt er onderhandeld... En vervolgens heb ik daar helemaal niets over te zeggen. Ik weet wel dat ik verplicht moet meebetalen. aan bijvoorbeeld die pensioenen. En dat zal voor heel veel kleine ondernemers. noem de bakker, de adviseur, de webdesigner, de garage-eigenaar. Uh, die zijn allemaal formeel vertegenwoordigd in uh, MKB Nederland. Maar die hebben volgens mij helemaal niets te zeggen gehad. Of wisten überhaupt niet dat er namens hen werd onderhandeld. Ja. FNV gaat het nu aan haar eigen leden voorleggen. Ook weer zoiets raar, want uh, 90% van de Nederlandse werknemers... is helemaal niet lid van een vakbond. Maar moet wel uh, meebetalen aan de pensioenen. En ik vraag me af hoe dat nou bij het MKB Nederland zit. Of MKB'ers, dus bedrijven of die zich nou een beetje betrokken en vertegenwoordigd voelen... of ze het eens zijn met uh, dit akkoord. En daar zou ik toch echt heel graag... De... Ja, hij is toch nieuw, dus hij kan uh, met de schone lei beginnen. <laughs> maar... <laughs> nou, Hans Biesheuvel, de, ja, nieuwe biesheuvel de nieuwe voorzitter van NKB Nederland. Voorzitter, voorzitter, voorzitter, gefeliciteerd <laughs> trouwens met uw voorzitterschap. Dank u wel. Van harte wel. welkom. En Meili Vos heeft, zoals u dat al hoorde, een heleboel vragen voor u. Laten we eens beginnen met de vraag... Uh, weten uw leden überhaupt uh, wie er voor u onderhandeld heeft... Met, uh, over dit pensioenakkoord? Ja, dat weten ze zeker. Uh, kijk, u weet dat het pensioenakkoord is al een jaar geleden uh, uh, gesloten eigenlijk, hè? Het was een principeakkoord. Nou, het heeft een jaar geduurd voordat de laatste op die zijn gezet. Maar ik kan u zeggen dat uh, er een brede steun is voor uh, de in Nederland. Hoe weet u dat? Uh, nou ja, kijk, het dus het afgelopen jaar natuurlijk door MKB Nederland. En door de vertegenwoordigers daarvan veel met de leden gesproken. Wij zijn een organisatie en tegenwoordig heel veel leden. Uh, uit uh, in in het, in het Nederlandse bedrijfsleven. En uh, ik begrijp nu dat ik uh, ben vorige week begonnen. Dat ik niet zomaar mijn handtekening heb gezet zonder goed gecheckt te hebben of uh, er brede steun is uh, aan het MKB. We zijn er en enquêtes geweest. In het van MKB in Nederland is daar zeer brede steun. Ja, maar u zegt wel zeer brede steun. Uh, dat heb ik dan ook wel eens als ik een zaaltje inga. Maar is, is er een enquête geweest? Ik weet bijvoorbeeld dat er een miljoen ZZP'ers zijn... die het woord uh, zelfstandig zonder personeel... en dat zijn toch wel heel veel ondernemers... Daar staat geen woord over in. En nu weet ik ook wel dat het MKB misschien niet helemaal de ZZP'ers vertegenwoordigt, maar dat is toch ook wel heel erg raar. En ik kreeg vandaag ook weer een mailtje van een ondernemer... Die zich ook helemaal verbaasd over het akkoord en dat hij daar helemaal niks van weet. Dus wie zijn dat dan die uw brede steun verlenen? Heeft u een, een enquête gedaan? Ja, Kijk, de FKB organisaties. Er zijn tweede tientallen brancheorganisaties aangesloten. Verplicht. Uh, en er is natuurlijk inter, uh, er wordt al jaren gesproken over pensioen en hoe dat verder moet. Uh, en dat is breed bekend. Ik bedoel, we hebben een jaar geleden nogmaals een schipakkoord bereikt. En iedereen heeft de kans gehad op heel veel bijeenkomsten van MKB Nederland uh, om daar zijn zegje over te doen. Ik kom net bijvoorbeeld bij het ondernemerscongres vandaan, dat mm -hmm. wij vandaag hebben georganiseerd in Baden. Ah, er waren maar liefst 1500 enthousiaste ondernemers. Uh, en ik vroeg daar heel duidelijk dat men uh, toch blij is met uh, een stukje duidelijkheid over de toekomst van het Nederlandse pensioensysteem. Mag maar... ik even, even een technische vraag aan u stellen, meneer Bieshevel. Praat u met ons over via de speakers of heeft u de telefoon aan de hand, want we horen u zo slecht? Uh, ik kan hem even aan het oor doen. Ja, heel graag. Ja. Ik denk dat, dat, misschien, dat we u dan wat beter kunnen verstaan. Ik zit in de auto. Dus, Kijk, uh, ja, dit is een grote verbetering. Dan doet u misschien iets illegaals, maar voor ons is het wel fijn, want we horen u beter. Meilies, ga verder. Ja, Um, daar heb ik op zich, ik, ik vind het allemaal hartverwarmend... maar uh, ook al ben ik het heel erg oneens met FNV dat ze het alleen maar hun eigen leden voorleggen... maar die organiseren nog wel een referendum. Die organiseren nog wel iets wat iedereen kan meepraten. Kijk, Die ondernemers die bij u op de congressen komen... ja, ik ken dat soort mensen wel, die hebben inderdaad tijd om, om dat te doen... maar er zijn zoveel ondernemers die zich niet vertegenwoordigd voelen door MKB... en die dus ook geen tijd hebben om naar die congressen te komen... Um, dus, mijn vraag nu is: gaat u dat uh, ook democratisch voorleggen aan uw leden? Nou, dat gaan wij niet democratisch voorleggen. Maar kijk, we hebben een hoofdbestuur bij MKB Nederland. en Daar zitten de vertegenwoordigers van al die branches en organisaties in. Uh, en dat bestuur is niet voor niks. Het uh, is heel belangrijk dat daar de stem van, uh, van de ondernemers in Nederland goed uh, vertegenwoordigd wordt. Uh, en ja, dit is natuurlijk een ongelooflijk belang belangrijk onderwerp voor werknemers en voor werkgevers. Ja, dat ben ik met u eens, maar dan uh, nog. Uh, dus uh... natuurlijk is dat breed besproken. En kijk, weet je wat ik het goede van het akkoord vind? Dat is dat er ook aan de onderhandelingstafels, zo meteen aan de CEO-tafels, uh, nog een stuk ruimte is voor maatwerk ja. en voor een stuk flexibiliteit. Uh, en dat is natuurlijk heel belangrijk. En, Natuurlijk zijn er verschillen in branches en uh, niet elke werkgever is hetzelfde. als dus elke werknemer uh, niet hetzelfde is. Dus er is ruimte voor flexibiliteit, er is ruimte voor maatwerk. Maar er ligt nu wel een hele mooie basis uh, voor de toekomstbestendigheid van het pensioensysteem in Nederland. En, ja, ja, ja. U, u kunt uh, met me oneens zijn op de manier waarop we georganiseerd zijn, Dat, heb ik, dat moet ik respecteren, maar ik denk dat u wel ja. eens bent dat het verstandig is dat we gewoon uh, uh, kijken... Maar hij is pensioenen. Ja, het is absoluut verstandig om eens goed te kijken naar de houdbaarheid van de pensioenen. Over de inhoud kunnen we ook nog een heel ander verhaal houden. Maar het gaat mij eigenlijk om überhaupt zeg maar, dat poldermodel... wat uh, wel een beetje begint te kraken... waarvan ik hoop dat u als nieuwe voorzitter toch wat meer uh, over kunt zeggen... en meer ambities heeft dan dat u zegt dat nou ja, de mensen die u gesproken heeft... dat ze het ermee eens zijn... Uh, het poldermodel, de, vandaag ook weer Charlie abtrot van de VVD. Uh, misschien moeten we dat verplichte tuinbouwschap maar eens afschaffen. Zo ontzettend veel ondernemers. Lijkt, dat is, die, na de oorlog was het heel logisch. Iedereen was georganiseerd, maar er zijn heel veel mensen zijn niet meer georganiseerd. En die moeten dan verplicht vanwege een bepaalde wet moeten ze meedoen, meebetalen... Maar er is geen mogelijkheid om op de, op de een of andere invloed uit te oefenen. Ik ben erg voor georganiseerd overleg, maar laat het, laten we eens opnieuw kijken of inderdaad dit type overleg nog wel namens iedereen spreekt. Men is daar wat aan te doen dat u toch meer spreekt namens iedereen in het MKB? Ja. Nou ja, kijk, weet u, ik ben een ondernemer in hart en harte nieren. En uh, ik ben helemaal geen politiek dier. Dus ik uh, voel me ook vrij om te zeggen wat ik voel en wat ik denk. Uh -huh. uh, en ik hoop daarmee ook uh, heel veel ondernemers aan te kunnen spreken in Nederland. Uh, kijk, ik heb zelf ook vanuit het ondernemerschap vaak gezegd: Goh, wat moet je bereiken met die polder en het stroperige gedoe? Uh, aan de andere kant, als je nu eens kijkt: hè, we hebben een crisis achter de rug. Uh, en we zijn daar als Nederland eigenlijk heel goed doorheen gekomen. Uh, er zit toch een werkloosheidspercentage van nou, nog geen 4%. Als je het Europees bekijkt, we, is het gemiddelde ongeveer 10%. Uh, dus we doen het eigenlijk heel goed als Nederland. Um, en dat dus en allemaal is allemaal het... dankzij die ondemocratische polder. Gewoon omdat mensen, um, uh, er mensen namens mij onderhandelen die het beter weten. Het is misschien ook wel zo, en maar ik ben toch echt een democraat. Ik ben een sociaaldemocraat. U bent volgens, mij, uh, het, volgens Google bent u van de VVD, vrijheid en democratie. Uh, mis, misschien werkt het dan wel zo, maar dan nog is dat geen reden vind ik, om op deze manier over de hoofden van mensen heen te besluiten. We gaan het hierbij laten. Het is duidelijk, meily, wat jij ervan vindt. Het is ook duidelijk wat u ervan vindt, meneer Biesheuvel. Hartelijk dank ja. en uh, een goede reis verder. En jij ook hartelijk dank, meily Vos. Graag gedaan. En daarmee komen wij aan een eind van Dit is de dag voor vandaag. Ik verwijs nog even door naar onze website Dit is de dag. Nu Als u iets wilt teruglezen of terugluisteren... straks Villa VPRO met Duke Veninga. Wie hebben jullie te gast? Ja, goedemiddag. Wij hebben te gasten onder andere uh, de man die deze week de Tweede Kamer onder andere liet voorlichten over de gastarbeiders van nu, de Polen en straks de Roemenen en Bulgaren. Hij heet Peter van Leeuwen en hij is hoofdonderzoeker bij de Raad van Werk en Inkomen, de RWI. En met hem praten we zo dadelijk dus ook over dit onderwerp. Radio 1, het NOS-journaal. Syrische asielzoekers worden voorlopig niet het land uitgezet. Ook niet als ze zijn uitgeprocedeerd. Volgens minister Leers is het vanwege de onveiligheid in Syrië... eigenlijk niet mogelijk om nu een beslissing te nemen op asielaanvragen. In de tussentijd krijgen Syrische asielzoekers opvang in Nederland.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 Maar na druk van de oppositie geldt de regeling nu ook voor militairen die nog op missie zijn. En supermarktketen Lidl heeft in Frankrijk alle diepvrieshamburgers van het merk Steaks Country uit de handel gehaald. In de buurt van Lidl raakten vijf ki kinderen die de burgers hadden gegeten besmet met een darmbacterie. Volgens Franse artsen is er geen verband met de EHEC-uitbraak in Duitsland. En dat is Nieuws op dit moment. AB Verkeersinformatie. Er staat in totaal 60 kilometer file. Dat is normaal op dit tijdstip op donderdag. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is vanmiddag een ongeluk gebeurd. Bij Zoeterwoude staat nog 3 kilometer file. De weg is wel weer vrij. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat van Zoeterwoude een file van 7 kilometer. En verkeer op weg naar Antwerpen moet rekening houden met lange files rond Antwerpen. Dat heeft te maken met wateroverlast in de Kennedy-tunnel. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Joke Veen Hartelijk welkom in de villa. We zijn er tot half vijf. Na vieren ons panel van verstandige economische stemmen. Klinkende munt. Onder meer over een scheidende bankdirecteur... die zich plots luid en duidelijk laat horen. het Wellink ziet een Europees noodfonds van 1500 miljard euro voor zich. Tenminste, als de private financiële sector gedwongen wordt... mee te betalen aan de Griekse crisis, zoals de politiek wil. De Tweede Kamer laat zich deze dagen voorlichten over de gastarbeiders van nu. De Polen en straks de Roemenen en Bulgaren. Peter van Leeuwen, hoofdonderzoeker bij de Raad van Werk en Inkomen, de RWI, werd gisteren gehoord en straks horen we hem ook. Reacties op onze uitzending kunt u kwijt op villa.vpro.nl Dit is Radio 1, Villa VPRO. De gezondheidszorg wordt onbetaalbaar en dat proces gaat zo snel dat minister Schippers aan de vakbeweging en de werkgevers vraagt een oplossing te bedenken. Ze heeft de CER namelijk om advies gevraagd en uh, ze heeft de CER ook al een idee gegeven waar die oplossing te zoeken. Onderzoek de mogelijkheden van burgers om pensioeninkomen en vermogen in te zetten voor zorgarrangementen heet het. Dus gespaard geld van het pensioen en het vermogen wat meestal in het huis zit in een zorgarrangement. We zijn nog niet bekomen van het idee dat onze pensioentoekomst nogal uh, onzeker is geworden. En daar moeten we nu dus ook nog ons zorgarrangement wellicht uit gaan betalen. Voorzitter Jaap Smit van vakcentrale CMV. Goedemiddag. Goedemiddag. Dacht u dat ook toen u dit hoorde? Nou, de timing is natuurlijk beroerd. Hè? Dus uh, ik zou zeggen laten we nou even niet de discussie rond de pensioenen belasten weer met een heel ander... Uh groot punt. Uh, dus um, op zich de vraag kan ik me voorstellen, maar um, niet meteen het antwoord in de zin van dat we daar uh, die pensioenen voor moeten inzetten, dus dat wil ik nog even ver van me houden. Ik kan me de vraag van de minister wel voorstellen, er zullen meer van dit soort vragen op ons bord komen. Ik denk dat het verstandig is dat ze daar tegelegene tijd een uh, advies over aanvraagt bij, bij de server, het niet alleen werkgevers en werknemers, in zitten ook maar een aantal de, de kroon benoemde leden. Hè? Ja. De ja, knappe knappe zeker. Koppen. Ja, de knappe koppen. En, ja, dus ik vind het niet gek. Uh, ik snap de vraag van, de, van die minister. Ik zou alleen zeggen, maar ja, denkt ja, u dus... dat die timing uh, speciaal voor nu bedoeld was? Dat het bewust is? Nou, dat lijkt me. Dat lijkt me. Nou, als het zo is, is het erg onhandig. Hmm, want dit zal eerder ertoe leiden dat mensen er afstand van nemen van deze gedachten. Nou ja, ik vind het laatst zeggen. We zijn net uh, zijn we aan het bekomen van een... Uh, ...een behoorlijke bevalling in de zin van het pensioenakkoord. En we moeten nog zien of onze leden daar allemaal... Uh, ...en trouwens de, de, de Tweede Kamer moet er ook nog iets over zeggen. Ja. Dus belast nou die discussie even niet met, met, met veel andere grote vragen. Ja. De vra dat neemt niet weg dat ik de vraag van de minister wel kan begrijpen. Ja. Um, en, en, en is het een, is het een re reële gedachte dat dit idee ooit werkelijkheid wordt? Nou, daar kan ik... Daar, daar, daar kan, ...en wil ik nu ook helemaal niks over zeggen. Ik, ik hou even daar kan ik nog niks over zeggen. Kijk... Ik ben zelf iemand, en dat is het CNV ook, maar als iemand een vraag stelt wil ik best nadenken over een antwoord. Maar dan moet je ja. me wel de tijd geven om erover na te denken. Mm -hmm. En het enige wat ik nu zeg, van, nou ja, die vraag die kan ik me voorstellen. En als die vraag bij de SER neergelegd wordt, dan zullen we ongetwijfeld eerst met elkaar gaan nadenken. Kunnen we en willen we daar een antwoord op gaan geven? Mm -hmm. En dan gaan we aan de slag. Uh, en dan, dan... Het voorstel klinkt bij haar eigenlijk alsof zij er wel in elk geval al een beetje over heeft nagedacht omdat ze dat eigenlijk kan, al die suggestie doet. Ja, ja dat de, kan. Heeft u niet het idee dat dit al een veel verder gaander idee is... waar al veel vaker over gedacht is en al nou, ideeën over zijn? Niet in mijn bijzijn in ieder geval. Dus nee. Uh, uh, nee. Dus, uh, uh, ze combineert een aantal grote vraagstukken. En inderdaad, het zijn de drie posten... waar mensen het meeste geld aan kwijt zijn. Dus ik vind het niet zo heel vreemd dat uh, dat, dat zo gesteld wordt. Maar... Een vraag aan de SER uh, stel je, omdat je er misschien zelf wat wel wat antwoorden over hebt gevonden. Maar... Ja, maar, maar, maar ja, u zegt het zijn drie posten. Maar inderdaad, een burger stopt zijn geld uh, ja. vaak in zijn huis ja. of in zijn pensioen. Maar dat, is, ja. dat ene is bedoeld om in te wonen, dat andere om, om je inkomen ja. voor laten te garanderen. Ja. En die zorg moet daar dan uitkomen, uit die bronnen? Nou, dat, dat, nogmaals, dat antwoord dat, dat geef ik nog helemaal niet anders. Dan dat ik vind, uh, vind ik die vraag op dit moment niet opportun. Hmm. Uh, omdat we net uh, bezig zijn met het pensioenstelsel te hervormen. Dus uh, ik weet dat niet. Voor uh, voorhand zeg ik nee. Maar nogmaals, ik heb begrip voor de vraag die de minister stelt. Hoe moeten we uh, met die drie posten omgaan? En als jij een vraag aan mij stelt, vind je ook dat er een verbinding gelegd moet worden. Dus ik zeg, nou dat weet ik niet. Ik bedoel die vraag stel je, maar daar wil ik dan wel eens over nadenken. Nee. He, en, en, en, daar kan het antwoord nee uitkomen of er kan een heel verstandig ander antwoord uitkomen. Maar volgens zeg ik, nou, nu weet ik dat niet. En de SER weet het ook niet, want ze moet eerst gaan nadenken over de, over de vraag. Of wij überhaupt met die vraag aan de gang gaan. Oké, okay, nou dan gaan we het hierbij laten. Voorzitter van de vakcentrale CNV, Jaap Smit, hartelijk dank. U zegt het is geen belachelijke vraag, maar uh, we weten nog helemaal niet welk antwoord. Maar de timing is beroerd. Ja, dat zeg ik. Erna. Juist. <laughs> en dan nu een aflevering van onze serie 1 minuut. De kortste documentaires op de Nederlandse radio uw volledige aandacht graag. Psst. Eén minuut. Wij zitten ongeveer 100 jaar in de bosauto's. Mijn overgrootvader die had uh, bosauto's, mijn vader. En uh, mm. ja, dat blijft gewoon doorgaan. Mijn zoon staat ook alweer klaar. Ik bedoel, zo gaat het verder. Je kent die zonde, dat, uh, dat zit in je bloed. Iedereen heeft zijn eigen attractie. De ene die een nachtbaan hebt, die ouders hadden al jarenlang een nachtbaan. En uh, als ik ernaar kijk, dan krijg ik al pijn in mijn hoofd aan zo'n achtbaan. Uh, ja, ik, ik hou meer van de botsauto's. Nee, nee, nee, nee. Wij hadden vroeger thuis al uh, kleine zilverbotsautootjes in de kast staan. En, uh, dat was bij mijn overgrote vader precies hetzelfde. Mijn vader uh, is uh, negen jaar geleden overleden. En die heeft op zijn graf gewoon een botsautootje staan. Zo gaat dat bij ons. U hoorde... Een minuut. Gemaakt door Katinka Beer. Voor meer minuten gaat u naar vpro.nl-1 minuut. En die 1 schrijf je gewoon als een 1. channels on the tube in Amsterdam heeft een heus liedjesschrijversgilde, het Amsterdam Songwriters Guild. Onder deze geuze naam proberen vakbroedels elkaar te helpen in het schrijven van liedjes. Weinigen hebben al van M. Joe en the Jesus Herb gehoord. Maar het blijken leden van de band van Lucky Fons III de en de drummer van Clawboys Boys Claw. Hun debuutalbum A Brand New Universe, brachten ze zelf uit in eigen beheer dus. Maar het is zeker goed genoeg voor de luisterpaal. En dat hoorde u dus ook. My Only Truth. Um, ik had u aangekondigd dat wij gaan praten met uh, Peter van Leeuwen. Hij is um, onderzoeker bij het RWI. Uh, maar vlak voor de deur van op het Mediapark... het is ontzettend knap eigenlijk dat je dat lukt... heeft hij een klein aanrijding gehad... Dus het duurt heel even voordat u nog de trappen op is. Maar gelukkig hebben we wel een van onze gasten. U bent vandaag heel vroeg, Arjo van Eijsten. Een van onze panelleden voor straks na vieren van ons uh, economisch panel uh, Klinkende Munt. U bent uh, belastingdeskundige. Klopt. Nu u zo lekker nog even helemaal alleen bent en de microfoon helemaal voor u alleen hebt, ja. zonder al die vervelende panelleden. Waar zou u het nou eens even nog graag even uw ergernis over kwijt willen? Nou ja, mijn ergernis uh, in het algemeen valt het wel, uh, wel mee. Ik bedoel op uw eigen uh, kennisgebied. Ja, hoor. dat begrijp maar ik, dat maar, ook, ook uh, maar ook dat valt wel mee, ergernis, dat is zo'n zo zo groot woord. Ja. Uh, maar ik ben inderdaad belastingadviseur en op mijn terrein uh, is er de laatste tijd behoorlijk wat uh, te doen. Uh, zoals we weten is staatssecretaris Wekers, de staatssecretaris van Financiën... die belast ja. is met de belastingportefeuille. Die heeft enige tijd geleden de fiscale agenda gepubliceerd. Dat is zeg maar, zijn plan voor de, de komende kabinetsperiode op belastinggebied. En daarin heeft hij allerlei plannen ontvouwd... Ja, hoe het belastingstelsel uh, er de komende jaren uit zou moeten gaan zien. Uh, nou in, in mijn dagelijkse praktijk uh, doe ik ook veel uh, fiscale procedures. Dus veel. uw dagelijkse praktijk veel... is u bent belastingdeskundige werkzaam bij Ernst Jong. Bij Ernst en Jong klopt ja. inderdaad. En uh, daar geef ik onder meer leiding aan onze fiscale procespraktijk. Uh, en dat betekent dat ik veel procedures voer tegen. De Belastingdienst, zoals een, uh, een klant, dat kan een particulier zijn, maar dat kan ook een bedrijf zijn, een geschil heeft met de Belastingdienst, uh, dan uh, uh, ja, kan dat op een gegeven moment uh, tot procederen gaan leiden. De eerlijkheidsgebieden zeggen dat het wel steeds minder wordt vanwege de toegenomen compromisbereidheid dan beide kanten, maar procedures zijn nog steeds aan de orde van de dag. Uh, en een van de voorstellen die Wekers uh, in zijn fiscale Agenda heeft voorgesteld is om de uh, belastingrechtspraak openbaar te maken. En u moet weten, we hebben op dit moment uh, anonieme belastingrechtspraak. Dat wil eigenlijk zeggen dat de zittingen achter gesloten deuren plaatsvinden. Dus ja. als u daarbij zou kunnen, uh, willen zijn, dan kan dat dus niet uh, zomaar. En als de uitspraken gepubliceerd worden... dan worden de namen van de procederende partijen daarin geanonimiseerd. Dus het is niet uh, uit de uitspraak te herleiden ja, wie dan de procederende partij is. En dat is heel prettig voor uh, bedrijven en particulieren... omdat dus ook niet te herleiden valt om nee. uh, um wie het gaat... maar ook niet om wat voor financiële gegevens het gaat. He, even gechargeerd gezegd, uh, het zou toch vervelend zijn... als uh, u van uh, uw buurman of buurvrouw zou kunnen weten uh, wat uh, haar of zijn inkomen is. Uh, nou, daar wil uh, staatssecretaris Wekers dus een uh, streep doortrekken. En ja. ik ben daar uh, bijzonder op tegen. Oh, Oké. Okay. En dat heeft u hem ook al laten weten? Dat heb ik hem ook laten uh, weten. Wij we hebben als ja. Unse Jong een uh, brief gestuurd. Ik ben ook verbonden aan de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Die, daar hebben wij ook een, een brief uh, gestuurd. Uh, het beperkt namelijk de toegang, de vrije toegang tot de rechter. Is, uh, is mijn mening. En uh, ja, dat moeten we te alle tijden zien te voorkomen. Ja. Nou, uh, blijf lekker zitten, zou ik zeggen. Ja, doe ik zeker. <laughs> Onze um, Arjo van de panellid van Klinkende Munt. Want straks naar vieren gaan we helemaal door. Um, hartelijk welkom, Peter van Leeuwen. Wat een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Ach ja, U komt helemaal, helemaal bezweet, nat en, yeah. en aangereden binnenhollen. Of ja. niet? Een klein aanrijdingje? ja, de klant me achterop. Maar oh, geen, uh, niet, geen dramatische geen dingen. Geen dramatische dingen. Nou, drink, drink even een, uh, een, een slokje. En ik uh, ga even inleiden waar wij het eigenlijk over gaan hebben. Ja. Want een uh, tijdelijke Tweede Kamercommissie houdt drie dagen lang... en dat was gisteren, vandaag en morgen... openbare hoorzittingen over Oost-Europese werknemers in Nederland. Lessen uit recente arbeidsmigratie, heet dat. Ik geloof zelfs dat ze het afkorten tot uh, Lura... Peter van Leeuwen werd ook gehoord. Um, u bent arbeidsmarktonderzoeker en werkzaam bij de RWI, de Raad van Werk en Inkomen. Um, hoe was uw hoe was, hoe, verhoor, wou ik zeggen, maar het was meer een gehoord worden? Hè? Of het was meer, het een ver, ver, ver, verhoor? Het is meer gehoord worden. Um, maar er zat een uh, uitgebreide commissie van uh, zes man... die uh, buitengewoon nieuwsgierig was uh, naar de... Um, Ervaring uit het verleden. Ja. Ik vond het een, een open, open vraag en een geïnteresseerde commissie. Ja? Ja. ja. Dat vond u prettig, dat het zo'n open vraag was? Ja. ja. Want wat vroegen ze eigenlijk? Van Wat zijn de ervaringen met vanaf nou, nou, wanneer? Dit is wat algemeen geformuleerd. Ja, precies. Er worden zeg maar, rondes van deskundigen gehoord. En de eerste ronde die ochtend was... nou kunnen we eigenlijk zicht krijgen op de aantallen um, migranten... met name Polen die in uh, Nederland werken. Um, en de ervaring. Nou, uit, daaruit kwam zeg maar, dat daar moeilijk zicht op uh, te krijgen is. Um, en de vraag waar specifiek de RWI was voor uh, gevraagd is, uh, daar ging het over de match van vraag en aanbod. En daarbij specifiek, hoe komt het dat we die mensen op die vacatures nodig hebben uh, uit Polen... en kan dat niet door Nederlandse werklozen uh, ingevuld worden? Wat, wat, wat, wat, wat heeft u geantwoord op de vraag, hoeveel Polen zijn er in Nederland? Nou, die vraag die was gelukkig in de ochtend aan de orde en niet ja. in de middag. Oh, gelukkig, um, ja. Maar de deskundigen die toen gehoord zijn, dat heb ik wel gevolgd... Uh, dat was uh, met name Godfried Engbersje. En die heeft een schatting van rond de uh, 200.000 uh, gemaakt in Nederland. En uh, ja, um, die aantallen die worden afgeleid uh, zeg maar uit de gemeentelijke basisadministratie. En mm -hmm. het zicht daarop is niet altijd even goed. Mm -hmm. En dat maakt dat uh, ja, de aantallen met een korrel zout genomen moeten worden... En daarnaast is het zo dat mensen Vindt u die dat korter... Veel? Sorry. Vindt u het veel? Uh, ja, veel of weinig. Uh, uh, dat ligt eraan hoe je ernaar kijkt. Oké, okay, is het veel ja. als we het vergelijken nee. bijvoorbeeld uh, Europees gezien? Nee, het is niet veel als je vergelijkt uh, uh, met, uh, met het Europees gemiddelde. Dat ligt zo rond de 4,4 uh, procent uh, van uh, mede-Europese burgers... die in een land werkzaam zijn. En in Nederland is dat ongeveer de helft, zo mm -hmm. rond de twee. Dus relatief gezien... Uh, gezien de omvang van de Nederlandse arbeidsmarkt... Uh, werken er dus relatief weinig uh, uh, mensen van, uh, in de, uh, van in de EU in Nederland. Ja. En de vraag waar u specifiek een antwoord op geacht werd te geven... was dus uh, verdringen die mensen, ja. feitelijk Nederlanders, van, van arbeidsplakken? Ja. Nou, de Raad voor Werk en Inkomen heeft een aantal jaren geleden pilotseizoenarbeid uh, gedaan... Uh, en dat was eigenlijk met name om uh, um, uh, uh, uh, de Polen vrij te geven. Die hebben ook een overgangsregime gehad. Die moesten ook een tijdelijke tewerkstellingsvergunning aanvragen. En dat mag je als Europees land uh, tijdelijk doen. Hè, ja. Omdat je denkt dat er de belangrijke onevenwichten... op de arbeidsmarkt zullen uh, plaatsvinden. Um, toen is ervoor uh, gepleit om het uiteindelijk vrij te geven. Daarom mogen Polen hier zonder te tewerkstellingsvergunning werken. En de discussie nu is... wat gaan we nu doen met de Roemenen en de Bulgaren? Nou... En als we de afgelopen jaren gaan kijken... dan uh, is die transitie met de Polen is redelijk vloeiend gegaan. We hebben de laagste werkloosheid in de EU. Dus dat is een belangrijke verdienste. We hebben ook de hoogste arbeidsparticipatie in de EU. Dus uh, ja, het lijkt me dat uh, er uh, alle reden is om uh, uh, goed na te denken... of die opnamecapaciteit niet hoger is dan bijvoorbeeld een land als Spanje... waar ook heel veel uh, Bulgaren en Roemenen met name werken. Dus u zegt eigenlijk, uh, de, de, onze ervaringen met de Polen in de praktijk... leiden ertoe dat we wat moeten zeggen ten aanzien van de Bulgaren en de Roemenen? Nou, uh, onze ervaringen in de praktijk. Ja. De praktijk uh, waar wij deel aan nemen, dat, dat, dat was, die païs die, die werd georganiseerd had... die waren erop gericht om werklozen um, ook een plek te geven. Mm -hmm. uh, want het idee erachter was, we geven pas een tewerkstellingsvergunning... als het binnenlands aanbod um, aan het werk is. En wat we natuurlijk nu gaan krijgen, in het vorige item op dezezelfde zender ging het over werknemers die in het Eemshavengebied werkten. Er zijn natuurlijk heel veel werklozen, ook in Groningen, dus dat is ook vaak regionaal die arbeidsmarkt. En daar zou je natuurlijk kunnen zeggen, nou ja, is het daar wel handig als daar heel veel Polen aan de slag gaan? He, dus, um, en wat daar geprobeerd is in het experiment is namelijk een en-en-verhaal. En bovendien blijkt er dan heel ja. vaak in de praktijk... toch heel veel problemen te zijn rond de uitzendbureaus... of de, de manier waarop mensen te werk, te, te werk gesteld worden in elk geval. En de controle uh. daarop. Ja, nou, dat wordt wel gehandhaafd, hè? dus ja. dat, dat gebeurt wel. Mm -hmm. uh, maar goed, de Bulgaren ja. en de Roemenen, ja. even ter verduidelijking, die zitten ja. nu in diezelfde. Die zitten in dat overgangsfase. Fase, ja. En de discussie nu is, uh, waar, het is een parlementaire onderzoekscommissie, dus ja. dat is nog ietsje meer als alleen een commissie die even wat uh, zoekt. En die hoort deskundigen om, zeg maar, geïnformeerd uit de ervaring uit het verleden, nu een beslissing te kunnen nemen, moeten we dat nou vrijgeven of ja. niet. Ja, en uh, wat heeft u het advies gegeven op die vraag? Nou, gelukkig is die vraag mij niet voorgelegd. De vraag maar was als eerder. Was gevraagd, ja. Dan zou je nou, wel gezegd ik, ik, ik heb de neiging ja. om te zeggen dat dat aanbod toch additioneel is op de, op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ja. Dus wat we zien. We hebben, dus u als... bedoelt, ze nemen geen plekken in van mensen nee. die, die ze eigenlijk uit plekken nee. verdrijven. Maar nee. ze doen iets nee. extra's bijna. Precies, want ik heb al gewezen op de lage werkloosheid in Nederland. Mm -hmm. uh, daarbij gaat het vaak om seizoensmatige werkzaamheden. En die hebben de neiging dat ze beginnen, maar ook ophouden. En dat betekent, als we op zoek moeten gaan naar mensen die direct inzetbaar zijn op de korte termijn, dan kun je eigenlijk de kortdurend werklozen in Nederland, die zouden daar prima geschikt voor zijn. Maar als we, als we wat meer met langdurig werklozen te maken hebben, dan moet je daar ook investeren. Zorgen dat de kwalificaties van mensen op pijl zijn, dat ze ervaring hebben en dat ze direct inzetbaar zijn. Als die groep direct inzetbaar is, dan is dat ook nog meestal sectoraal bepaald. Dus dat betekent dat je niet de mensen van een ene sector... zomaar zonder meer in een andere sector uh, kan neerzetten. En wat we merken in het politieke vocabulaire... dan wordt er meestal gezegd van... Uh, uh, het kan toch niet zo zijn dat. Ja. En dan wordt er een getal genoemd van 400.000 werklozen. En dan wordt er gekeken naar een paar vacatures in de land- en tuinbouw. Uh, nou, we hebben ja, gewezen... Na dat... die, nou, die zin komt altijd, het kan toch niet zo zijn... Precies. dat er 400.000 mensen thuis zitten Precies. en dat we dan 200.000 mensen aan het werk zijn. Precies. Hebben. En dan uh, heeft, heeft men de, de, de snelle conclusie... dat mm. dan die mensen die 400.000 prima geschikt zouden zijn... om dat werk te gaan vervullen. En dat is dus gewoon niet zo. Dat is niet zo. Blijkt dat jullie... Ik bedoel, dat, dat is natuurlijk ja. al niet zo omdat het niet nee. gebeurt in de praktijk, zou, je, zou je zo ja. zeggen. Maar wat nou, blijkt uit onderzoek? Er... Waarom dat dan niet gebeurt? Uh, nou, we hebben een onderzoek gedaan uh, uh, uh, uh, enige jaar geleden dat gaat over arbeidsmobiliteit. En wat we zien, dus arbeidsmobiele mensen, dat zijn degene die van baan naar baan gaan. Dus mensen die dus direct inzetbaar zijn en uh, in principe dat werk zouden kunnen doen. En wat we merken is, is dat dat in Nederland vrij efficiënt verloopt. Omdat 60% van de mensen die van baan naar baan gaan... is binnen een maand weer aan het werk. Dus dat loopt eigenlijk vrij vloeiend. Um, maar als die mensen aan het werk gaan... dan is dat meestal in de sector zelf. Dat geldt niet voor jongeren. Dus jongeren die zijn wel flexibel. Die gaan wel vaak intersectoraal. Maar als mensen langer een arbeidsmarktcurriculum hebben... in een bepaalde sector, dan mm. doen ze specifieke vaardigheden op... En na verloop van tijd wordt het lastiger om ze daar uit te halen... en naar een andere sector te doen. Dat kost ook geld. We hebben ook gekeken of dat voor die mensen lucratief is om dat te doen. En dan blijkt ook dat dat niet het belang is van die werknemers om dat te doen. Ja, dus... Dat betekent dat zeg maar die enorme... Uh, aanbod wat verwacht wordt om in een sector aan de slag te gaan... maar ja. als je dat opdeelt in sectoren en je gaat specifieker kijken... naar welke mensen zitten daar, dan zijn die aantallen een stuk geringer... dan die 400.000 waarover gepraat wordt. Van die één-op-één die ja. verschil. Ja. We moeten ons dus eigenlijk meer zorgen maken, als ik u goed begrijp... dat we niet zo aantrekkelijk juist meer zijn, hè? Als land waar Polen naartoe willen komen werken. Um, omdat, u zegt, we zitten in de, ja, de helft van dat het klopt, Europees ja. gemiddelde. Ja, dat klopt. Waarom, waarom, waarom is dat zo? Uh, nou, het blijkt, er is een migratiestudie gedaan uh, in Europa... Uh, Employment in Europe, die hebben een themastudie gedaan... Uh, en gekeken zeg maar, naar wat de motieven van mensen zijn om te migreren. En dan hebben ze ook gekeken naar de voorkeurslanden. En daar blijkt Nederland eigenlijk geen voorkeursland te zijn... om heen te gaan als je, als je wilt migreren. Wat op zich vreemd is, omdat wij een van de uh, best draaiende arbeidsmarkten hebben. En als je gaat kijken, dan zie je dat sociale culturele belemmeringen... voor Europeanen het belangrijkste factor is om zeg maar, meer... In omringende landen te gaan kijken. Dus een Roemeen en een Bulgaar die willen best gaan reizen. Maar dat doen ze dan naar Hongarije, naar Italië en naar Spanje. En daar zit ze eigenlijk de belangrijkste groep. En zo gauw als we dan meer over de mediterrane landen naar boven gaan, dan wordt die afstand over het algemeen als te groot gezien. Mm -hmm. um, en recentelijk zien we dat bij de Polen, de Polen die zijn niet naar Nederland gekomen, omdat ze graag in Nederland wilden werken. Het was meer dat in het overgangsregime uh, Duitsland het een, een langere termijn Duitsland. heeft afgesproken. Ja. Nou, die termijn is, per, uh, die is recent opgeheven. En wat we nu zien, is dat heel veel van die polen... die gaan weer liever in Duitsland werken... omdat dat dichter bij het land is. Dat betekent dat je in het weekend naar huis kan. En, en ze daar ook Duits spreken. Ja, en ze spreken dus Duits, vaak, minder taalbarrières. Ja. En ja, wat toch belangrijk uh, ook is... Um, um, ze voelen zich uh, wellicht wat meer welkom. Hè? Heeft, Want, en heeft u daar nog een advies aan gedaan, aan die commissie... over hoe, hoe we eigenlijk uh, onszelf aantrekkelijker kunnen maken? Uh, ik heb daar geen advies aan gedaan, dat is ons ook niet gevraagd. Maar we hebben wel onze uh, zorgen geuit. Hè, want wat er bedo bedoeld werd met die commissie is... wat gebeurt er met Nederlands aanbod? Hè? Zou die ook naar de arbeidsmarkt kunnen? En wat we recentelijk hebben gezien... zijn er grote bezuinigingen aangekondigd op de reïntegratie. En dat betekent dat uh, investeringen in die mensen... op het ogenblik achterblijven. Mm -hmm. uh, en dat zal tot gevolg hebben uh, dat ze uh, een minder gelijk speelveld zijn... om te concurreren met ander aanbod... He? Dus het achterblijf van die investeringen maakt ook... dat uh, het uh, binnenlands aanbod het moeilijker gaat krijgen. En wat wij belangrijk vinden... is dat er in die mensen geïnvesteerd uh, blijft worden. Ja. Blijf uh, rustig zitten, zou ik zo zeggen. Peter van Leeuwen. Hij is uh, dus arbeidsmarktonderzoeker bij de RWI overigens een Raad van Werk en Inkomen... waar ook heftig het, de geldkraan stopgezet is. We kunnen het er zomer wellicht nog even over hebben. Want we gaan er even uit voor Ster en Nieuws. Maar we zijn zo terug met ons economische panel Klinkende Munt. En daarin zit ook weer Peter van Leeuwen. Tot zo dus.